Jan van der Putten met het NOS-journaal. Van en naar Den Haag gereden vanochtend minder treinen dan normaal. Oorzaak was een werkoverleg van een grote groep machinisten en conducteurs met de NS. Het ging over veiligheid en de hoge werkdruk. Zo zouden machinisten en conducteurs op sprinters veel tussenstops moeten maken. Als er dan vertraging is, hebben ze geen pauze voordat ze aan een nieuwe route moeten beginnen. Ze kunnen dan bijvoorbeeld niet naar de wc, omdat sprinters die niet hebben. De NS wist van tevoren van het overleg, maar niet van de werkonderbreking. Inmiddels is de normaal... De dienstregeling weer opgestart. Reizigers moeten rond Den Haag wel rekening houden met vertraging en uitval van treinen. PostNL bezorgt vandaag in Nederland voor het eerst meer dan 1 miljoen pakketjes op een dag. Ongeveer 1 op de 7 huishoudens krijgt vandaag een pakketje. Er worden steeds meer cadeaus via internet besteld. En vanwege Sinterklaas hebben de bezorgers het nu extra druk. PostNL verwacht dat de komende weken nog wel een paar keer meer dan een miljoen pakketjes worden bezorgd. Het totaal aantal bezorgde pakketten is overigens een stuk groter. Omdat ook bedrijven als DHL en UPS pakketten bezorgen. De politie heeft in de woningen van mogelijke jihadisten in Nederland onlangs een automatisch wapen en informatiemateriaal over explosieven gevonden. Dat zei de baas van het openbaar ministerie Bolhaar in Nieuwsuur. Hij noemde dat verontrustend, ook al staat volgens hem nog niet vast dat de verdachten plannen hadden voor aanslagen. De laatste tijd stijgt het aantal onderzoeken naar jihadisten snel. Er lopen nu een kleine vijftig en daarbij zijn zeventig verdachten in beeld. Ook Iran voert luchtaanvallen uit op strijders van islamitische staat in Irak, melden verschillende media. Iraniërs zouden doel onder vuur nemen in het Iraans-Iraakse grensgebied. De Westerse coalitie, waar Nederland ook aan meedoet, onder leiding van de EVS, opereert in een ander deel van Irak. Dan nog het weer, bewolkt en droog, met minima nu nog rond het vriespunt. Het wordt 1 tot 4 graden en er kan wat lichte winterse neerslag vallen. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin De Hart van de ANWB. Het is uh, vrij druk. Meer dan 300 kilometer file in heel Nederland. Dit zijn de langste files in de randstad. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat dus na en Knobend-Muidenberg 6 kilometer file. Door een ongeluk op de A1 richting Amersfoort bij Muiden zet twee rijstroken dicht. Staat 4 kilometer file. A2 Den Bosch richting Utrecht door een ongeluk bij Klobend Oude Rijn 6 kilometer vanaf Vianen. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoetewouderdorp 5 kilometer. Richting Den Haag op de A4. -Rijn Dijk 6 kilometer file. A7 Hoorn richting Zandam. Tussen Afrit Averhoorn en Afrit Weidewormer 7. 11 kilometer file op de A9. Ook maar richting Amsterveen. Tussen Beverwijk en Badhoevedorp. Op de A12 Utrecht richting Den Haag. Staat tussen Bodegraven en Zevenhuizen 5 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam. 6 kilometer tussen knopend Ippenburg en Delft-Zuid. A15 Nijmegen-Gorkum. 9 kilometer tussen Ochten en Waddenooien. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam is het ook druk. 13 kilometer file namelijk tussen Knobbund Gorkum en Sliedra. West. Dat uh, komt ook door een ongeluk bij Sliedrecht. Daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda 6 kilometer tussen Knopend Ketelplein en Knopend de 7 kilometer op de A20 richting Gouda. Uh, bij Moordrecht uh, op de A27 Almere richting Utrecht staat tussen Knopend Eemnes en Utrecht Noord 9 kilometer file. Tot zover de verkeersinfo...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 Bij CFM op de zondagmiddag. Jorden, The Three, The en The Heaven I Need. Het is 7 over 2 we Worden Inderdaad, een aflevering van Stanford op zondag. Wij zijn er tussen 2 en 5. En wij, dat ben ik zelf en Maurice Mulder. Goedemiddag, man. Goedemiddag, op. goedemiddag, luisteraar. Ja, daar zitten we weer hè. Gezellig, we zijn er. Drie uur lang muziek en informatie. Ja, en de informatie bestaat uit het gedicht. Dat is hele belangrijke informatie. Weer over het grote boek. Het grote boek weer. Mm -hmm. Ik vond hem zo mooi gisteren. Ik denk dat moeten we hem vandaag nog een keer doen. Want hij moet echt goed aankomen in deze tijd. Het uh, dier van de week hebben we ook weer. Die zal om uh, half vijf voorbij komen. Het weerbericht gaan we ook weer doen. Voor jou. En uh, de evenementagenda En uh, sport natuurlijk. Ja, we gaan de eredivisie volgen. We gaan de eredivisie volgen. Op het moment kijk ik naar Inge Vuurst, Maar dat is, of uh, hoe heet ze? Uh, nou, in ieder geval schaatsen. Dus niet uh, Wurst, maar hoe heet ze ook alweer? Hoe je ze ook weer? Geen idee. Jij bent schaatsvin. Nou ja, maakt niet uit. De, de Eredivisie gaan we voor je volgen. En ik heb leuke en minder leuke opmerkelijke berichten van Zandvoort en de Regio voor je klaarstaan. En Rob heeft een hele hoop muziek klaarstaan. Ja, klopt. En de eerste wedstrijd van vanmiddag in de Eredivisie... die was gestart, hè, Ajax. Zodanig gaan we eens even kijken hoe het staat met die wedstrijd. Maar eerst meer muziek op de zondagmiddag. De nieuwe Raccoon is hier. En Brick by Brick. Brick by Brick. We built a house and then we broke it down Word for word we meant to hurt and then we killed the sound But it starts with a joke and then it goes up in smoke and leaves us wondering how And no one knows that's all she wrote, well at least for now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 It goes to show you never will know what life's about, what life's about. We're Nou, wat zei dat gisteren, al, Maurice? Geweldige muziek, hè? de nieuwe zinger van Raccoon En Brick by Brick. Zometeen, Eredivisie Nieuws. De wedstrijden gaan we doornemen vanaf vrijdag. Maar eerst deze van Michael Jackson. Hier is Off the Wall. een beetje uit de begintijd van Michael Jackson. Jordan the off the wall. Ja, dan gaan we kijken naar de Eredivisie, de wedstrijden die vanaf vrijdag gestart zijn in de Eredivisie. Maar kijk we eerst even naar de wedstrijd die vanmiddag om half 1 gestart is. Het enige wat we erover zeggen is dat het op dit moment vrij spannend is al daar. We beginnen met de wedstrijd van nee. okay. afgelopen vrijdag, Maurice. Oh, je wil de spanning echt opbouwen. Ja, Toen speelde FC Dordrecht tegen Willem II, flink gescoord door Willem II. Eindstand van die wedstrijd 0 tegen 4. En dan gaan we naar de zaterdag toe. Want daar begon de wedstrijd Herenveen tegen Herakles Almelo. En Almelo heeft gewonnen met 0 tegen 1. En dan de wedstrijd die in gelijkspel eindigde. Ik vertel het maar vast. Dat is de wedstrijd <laughs> Vitesse tegen Goetheed Eagles. Daar werd het 2 tegen 2. En een doelpunt regen voor de wedstrijd NAC Breda tegen FC Utrecht. Daar werd het 1 tegen 5. En bij de volgende wedstrijd uh, dan is uh, AZ heel blij... want SC Kambuur AZ eindigde in een 0 tegen 2. Kijk, dat doen ze goed. En uh, om half is de, vandaag om half één is de wedstrijd ADO Den Haag gestart tegen Ajax. En het is inderdaad een hele spannende wedstrijd, Rob, kan ik je vertellen... want in de achtste minuut scoorde Klaassen het eerste doelpunt voor Ajax... Maar uh, in de 85ste minuut maakte Kramer een mooi doelpunt voor uh, Ado Den Haag erbij. Dus er staat daar nu 1 tegen 1. En wat misschien ook wel leuk is om te weten, dat er uh, vier gele kaarten zijn uitgedeeld 4 Vier het gele kaarten? Ja. En voor welke partij? Drie aan de kant van Ado en één aan de kant van Ajax. Plaas heb er eentje gekregen voor de kant van Ajax. En Kramer, Wormgoor en Zuiverloon voor de kant van Ado Den Haag. In de 85ste minuut, dus gescoord door uh, Ado Den Haag. En een nutteloos feitje? Ja. 14.657 mensen zijn er. Oké. Okay. En uh, ja, gezondheid. Dank u. En uh, ja, uiteraard is die wedstrijd bijna te rijden. We blijven hem volgen bij Zandvoort op zondag. Straks meer over de wedstrijden die om half drie gaan starten. Maar eerst pak maar mijn hand. Hier is Nick en Simon.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 Geen volle single van Clean Bandit. Je I'd rather be. Ik zei dus een vraag aan Maurice Mulder die tegenover mij zit. De presentator van de Euro Breakdown. Is er al een nieuwe single opkomst van Clean Bandit? Durf ik niet zo 1, 2, 3 uit mijn hoofd te zeggen, Rob? Ze staan in ieder geval niet in de Euro Breakdown op dit moment. Nee, nee ze hebben kan... er wel ingestaan. Ja, met die andere, hè? Extraordinary. Zeker. Extraordinary, maar ook uh, met uh, Clean Bandit hebben ze er ook ingestaan. En uh, op het moment komt er, uh... voor zover ik... Uh, op dit moment kan zien in de Airtimes... De, de, de, de Airtime, ja, dat moet ik even uitleggen waarschijnlijk... de momenten, de aantal keren dat nummers gedraaid worden op de radiostations... waardoor de hitlijsten worden gemaakt... heb ik uh, geen clean bandit erin staan. Wel een hele mooie nieuwe nummer 1 zie ik hier zo. Hmm. Okay. Maar goed, uh, in ieder geval dat. Helemaal goed, nou de wedstrijd die vanmiddag om half 1 gestart is... in de 1 divisie is inmiddels ten einde. We hebben het over ADO Den Haag tegen Ajax... Eindstand, daar komt hij, is de paalstand. De paalstand. Ja, 1-1. 1 tegen -1. 1, 1 is het geworden. Kan je ook niks meer van maken, helaas. Nee, heb je nog een ander nieuwtje? Ja, de, de zandsculpturen. Als je het gisteren gehoord hebt en als je door het dorp heen loopt, zie je dat de hekken weg zijn. Dat hebben we gisteren al gemeld, maar uh, vanochtend heeft wethouder Gerard Kuiper bekendgemaakt wie de meeste stem had gehad voor de publieksprijs. Maar jij wist hem al En hey, Volgens mij is dat dat beeld wat naast het plein stond. Klopt. De Old Swinger van de Engelse Nicola Wood. Die heeft de publieksprijs gewonnen. Nou, gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd, <laughs> ja. ja. En uh, wanneer gaan, uh, gaan die beelden weg? Is morgen, hè, geloof ja, ik. Ja, morgen. Vanaf maandag 1 december worden zandsculpturen sculpturen één voor één weer netjes opgeruimd. Oké, okay, dat wat betreft de sansculptuuren. We gaan even lekker dansen, dinsen, wou ik zeggen, met Albatros. Mesdames en messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Schuppa et Albatros. C'est parti. Chelsea. Aaron Chopra en met Albert Roos. Zometeen het CFM weerbericht gaan we doen naar deze van Narada Michael Walden. Hier is Kimmy, Kimmy, Kimmy. de mannen, de Michael Wolden kennen we onder meer van de Define Emotions. Ook dat was een groot hit in deze ook. Okay, de Kimmy, Kimmy, Kimmy, de single die hij samen maakte met Patty Austin. Het is inmiddels twee minuten over half drie geworden. We zijn heel benieuwd naar het weer voor de komende dagen. En daarvoor schakel we over naar Studio 2 van CFM. Daar zit collega Morris Mulder. Goedemiddag. Goedemiddag. Het woord is aan u, Morris. Vandaag zijn er wolkenvelden en later wat uh, gespetten, wist je dat? Ja, wil je ietsje dichter bij de microfoon komen? Want studio 2 is heel ver weg. Ja. ja ik ja. kom al even naar Studio 1 toe, is makkelijker. Heel goed, heel goed. Deze studio 2, dat is helemaal een andere <laughs> kant, joh. Dat, dat, dat, dat ben ik niet te horen. Nee, hè? <laughs> nee, um, ja, vandaag zijn er wolkenvelden, als je naar buiten kijkt en uh, later wat gespetten. De zwakke, de zwakke zuidoostenwind draait naar noordoost en neemt toe naar matig. En uh, de temperatuur, die gisteren nog steeg naar uh, ruim 5 graden, ligt vanmiddag... Rond de 3 graden. Overigens gisteren zei ik dat er misschien een nachtvorst zou komen. Het heeft wederom niet gevroren in de regio. Het koelde wel af naar 2 graden boven het vriespunt. Lager kwam het niet en de reden daarvoor was de aanwezige bewolking. Vanavond en komende nacht zijn er opnieuw wolkenvelden en bij een matig noordoostenwind daalt de temperatuur naar waarde rond het vriespunt. Dus weer een kans op de eerste nachtvorst in deze regio. Morgen schijnt de zon geregeld en het blijft overal droog. De noordoostenwind waait overwegend matig... en de temperatuur stijgt naar waarde rond de 3 graden Celsius. En daarmee start ook meteen de meteorologische winter aan de koude kant. Want normaal gesproken is het in begin december een graad of 7, 8. Na nou, de nacht naar uh, dinsdag zijn de opklaringen. En bij een zwakke van oost naar noordoost draaiende wind... daalt de temperatuur weer naar waarde rond het vriespunt. Dinsdag zijn er opnieuw wolkenvelden, maar geregeld schijnt ook de zon... Het blijft droog en er waait een matig en een zekrachtige noordoostenwind. De temperatuur stijgt dan naar een graad of vier. Maar door de stevige wind voelt het veel en veel en veel en veel kouder aan. Woensdag, wil je dat ook weten? Ja, natuurlijk. Nou, we gaan gewoon even door. Woensdag dan zijn we dichter bij de 5 december. Vrijdag is 5 december natuurlijk. Komt Sinterklaas uh, langs bij jullie thuis. Maar uh, woensdag zijn de wolkenvelden. Maar zo nu en dan schijnt dan ook de zon. Het blijft droog en er waait een meest matig noordoostenwind. De temperatuur is wat hoger en stijgt naar gemiddeld een graad of 5. Donderdag schijnt de zon flink en blijft het droog. De wind waait weer uit het oosten en is matig van kracht. En de temperatuur is weer duidelijk lager en stijgt naar maxima van 3 graden Celsius. Ja, ik zat vanmorgen op de webcams te kijken via de CFM-app. Ja, en toen zag ik de. dat het vrij mistig was. Het was een zeker weten vrij mistig, maar nu klaart het ietsjes op, tenminste de mist... Het was een beetje zeedamp denk uh, ik. Ja, hier, een beetje zeedamp. Ik. Ja, bovenop Palace Hotel. Hè? Dus ja. ja, het is echt zeedamp. En uh, ook toen ik uit mijn raam keek vanochtend uh, midden in het centrum... was ook weer heel veel zeedamp. En nu is die weg. En het is... Uh, Grijs buiten. Oké. Okay. Blij dat de run gisteren... de series Rescue run gisteren was er niet vandaag. Nee, toen hadden ze beter weer. Zeker. Dus wil je de webcam zien? Download gewoon even de ZFM Zandvoort-app. Kan je ook vanaf nu de beachcamps volgen. Het weer is na te lezen op www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl En hier is Sister Slitch. Dat is een lekker plaatje hoor, Maurice. Ja, maar het is wel een beetje koud ja, te doen. Ja, dat is, dat is waar, dat is waar. Die heb je ook weer een punt? Maar wel hele, hele lekkere muziek, hoor. de, de him en de skinny dipping. Nou, we zeiden dat de wedstrijden om half drie zijn inmiddels gestart in de divisie. Een tweetal wedstrijden vanmiddag, Maurice. Ja, een tweetal wedstrijden inderdaad. FC Twente tegen FC Groningen. En Excelsior tegen Pek Zwolle. Op het moment, uh, dan heb ik het over, 43 minuten over 52 seconden... staat dit in beide wedstrijden nog steeds 0-0. Aantal toeschouwers weet ik niet, maar ik weet wel wie de arbiter is... bij FC Twente tegen FC Groningen, dat is Wiedemeijer. En de arbiter bij uh, Excelsior tegen Pekswolle is Braamhaar. Oké. Okay. Wil je nog meer weten? Nee nee, nee nee. nee. Het is, uh, is voldoende zo. Ja, dat dacht ik ook. We zijn weer uh, voldoende geïnformeerd, uh, Maurice. We houden jullie op de hoogte uh, als er gescoord wordt bij een van deze twee wedstrijden. Ja, en dan zou, uh, om half vijf zou de wedstrijd starten PSV tegen Feyenoord. Nou, die was uitgesteld uh, naar uh, aankomende dinsdag. Nou, voor de mensen die het nieuws uh, nog niet gehoord hebben, ook aankomende dinsdag gaat die wedstrijd niet door het was te kort de dag om de supporters te regelen, qua vervoer en zo. Ja, de politie kwam ook menskracht tekort. Ja, helaas. Dus dat wordt vervolgd wanneer die wedstrijd wordt gespeeld. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En de website van CFM is geheel vernieuwd, dus ga eens kijken op www.zfmzandvoort.nl heart was looking for laughter in the rain altijd aan het eind van het jaar, dan wordt de muziek van Line Origin... in één keer populairder, er hoor je heel veel platen van hem loskomen. Zo ook bij CFM Salvoort, je hoorde ditmaal My Destiny. Nou, er wordt inmiddels redelijk gescoord in de wedstrijd... die vanmiddag om half drie gestart zijn in de eredivisie. Daarover naar het volgende plaatje meer info. Was Elton John en Kieke, die, dat was Don't Go Breaking My Heart. Nou, we gaan eens even kijken wat er dan uh, zoal gescoord is... in de tweetal wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn... in de eredivisie. We beginnen met uh, FC Twente tegen FC Groningen. Nee, want die hebben we later gescoord. We beginnen met Excelsior tegen Pec Zwolle. Oké, okay, wat jij wil. Want uh, Nijland die heeft voor Zwolle in de 17e minuut gescoord. En in de wedstrijd FC Twente tegen FC Groningen... heeft De Leeuw in de 19e minuut gescoord. Oké, okay. dus daar staat het 0 tegen 1 voor bij de wedstrijden. Dus Groningen staat voor en Pek Zwolle. Juist. Dus ik weet een collega die daar heel blij mee is. Of wie? Ja, Albert-Jan Vos. Oh ja, die is voor uh, Groningen, Voor Groningen en ook een beetje voor Pek. Dus, ah, kijk, dat, is, dat doet hij goed. Dus Albert-Jan, mocht je luisteren, het gaat heel erg goed, hoor. Je kan gewoon daar rustig in Spanje blijven. We'll ja. we'll to... En die is de nieuwe Welen. We'll Maybe this on Cowboy down below Zandvoort en die heet Love Drunk. Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van uur 1 van Zandvoort op zondag. Zometeen zijn we er nog twee uur lang tussen drie en vijf uur... met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Die is zo sinds de laatste voor drie uur...